Uur. Dit is Ewald de Jong met het nws journaal Saoedi-Arabië heeft de dood van journalist Jamal Khashoggi bevestigd. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd, zegt de Saoedische openbare aanklager.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 omdat de planeet zo dicht bij de zon staat... is de reis van de Bipi Colombo erg ingewikkeld. Het duurt tot 2026 voor de zonde bij Mercurius is aangekomen. Het weer vanochtend nog koud met wolkenvelden... en plaatselijk vorst aan de grond. Later vandaag geregeld zon en weinig wind. Het blijft droog en het wordt een grad of 15. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En hebben dat voor in het album geplakt, weet je nog wel.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 Als hij zeven zal zijn en wij gaan zo door, wordt het al te klein. Weet je nog wel, oudje? Toen werd hij van onze weg genomen.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 En dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt. Maar werd wel een hele grote hit in Nederland. In 1976 werd het gecoverd door Nederlands hoop in bange dagen. Op de LP Hoezo Jeugdsentiment. De Spelbrekers brachten verder onder meer nog de single Snipperdag uit. Ik heb voor u een medley van de Spelbrekers. U hoort ze nu met al hun grote hits. Parijs ligt aan de scène en Bonn ligt aan de reen.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 Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt allemaal de lijn. Heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd? Daar heb ik dus geen spijt van, want het heeft me iets geleerd. Je weet je, leuk te kleden, dat heb jij op velen voor. Maar één ding moet me van het hart de licht steeds toch door. je ziet er leuker uit.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 Wind. Maar gaan we uit, zeg weet je lieve kind Zie ik je doorgaat met een hoed En dan besef ik weer zo goed Dat ik je tienmaal leuker vind Als een jongen met een meisje man Dan gaat, vraagt hij, zie je mijn heren Voor een maakt een meisje zich dan Kussen laat wacht zijn, zie de hem geheime geren En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij Want je weet de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij Doe je ruim en mijn hoe me, schat, sliepst doe niet Ja is, zie de geheime geren Jij je een ruikje, is, ik zie je toch zo geren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 Van een orgeldraaier sta ik hier. Ik deem me streer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensen danken zeer beleefd en tikken en pet. Wij maken van het leven meer een geintje. Waar u denkt, daar is dat. je voor de Orgelman, is de stemmeling. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid, thuis? daar hoe bestaat het? Waterverf, wijt u den? Ben ook een Orgelman is maar een de pol. Is waterverf Daar doen ik niet aan mee Je stort je eigen in het verderf Je zaak in de brei En is er soms eens hebbel Of je leile, zegt dan maar Ach, niet de reager alleen maar. En het is voor elkaar. De muziek van Wim Zonneveld onder het pseudoniem als Willem Parel met Daar is de Orgelman... en daarvoor hoort u Zwarte Riek met alle apies in de artis. CFM Zandvoort, iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zometeen onderweg de straatzangers. Ook Annie de Reuver komt voorbij. Maar is die black en white met daarbij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar ben de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Qua in de wolken en ik vroeg jij mijn kussenband. De waterkant. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant Ik vroeg of jij me kussen wou Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant Je kreeg een kleurtje en zei nee Hoe komt u op die idee? U bent beslist abuis Maar na verloop van nog geen jaar Samen op de stoep van het stadhuis, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant.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 Het dappste liedje van lief en lief. Lied van liefde en van leven, zing je lied van zomerzonneschijn. Laat het vrij door open vensters zweven, tot het dringt in het hart van groot en klein. Zingen! Links dan rechts terwijl het orgel haalt en schokkens slaat een blond verlakte engel op het bieren met hout en arm de maat.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 met Als de Klok van Arne Muiden. En daarvoor hoorde u Annie de Reuven met het lied van het Pierenment. Zie je hem Zandvoort? Door met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige hits. Waaronder de volgende formatie, het Orkest Zonder Naam. De KRO Radioorkest, Orkesten, Dat in de jaren rond 1950 opgericht werd. En ook onder leiding was van Gerda Roost. Bekende liedjes van hun waren het ding. Naar een speeltuin. Van natuurlijk een van Kapelle. Heinoen. Ziet gij Geer. En ook deze. Orkest zonder naam. Het Zeven Dagen Lang. Diva. Yeah. Oh, Zweden daar vriendje en zweet, maar Texas zal Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer in.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 Een varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht Om kermis met haar te vieren als het kan tot middernacht Donia, Donia, glimel in de rond hoopsa Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret Donia, Donia, in de lonten, Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe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 Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, drie man in de ronde, hot-sa-sa. in de ronde, hot, de in de ronde, hot Met Tonia. Ja, iedere dinsdagochtend hoort u hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... alleen maar mooie, oud-Honderdstalige hits. En op een zaterdag... In de middag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zandvoort uit Zandvoort, u hoorden zojuist de Skymasters met Tonia. En daarvoor de Zwingende Zwervers met Cowboy. En ook hoorden u nog het orkest zonder naam met 7 dagen lang. En de volgende formatie komt uit Amsterdam. De Furayo's was een Amsterdam zanggroep... die eind jaren 50 bekendheid verwierf met covers van de Everly Brothers... de McGuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters, zoals de band eerst heette... werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren broer en zus. En Ria Luberink en Dick van Nieuwf... nadat ze het cabaret daar onbekenden wonnen in 1957... werd een eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love... geproduceerd door Jack Bulterman. En in 1958 verwierf Jetty Schouten. De zus van Joyce en Jan, Ria Luberink... en vanaf 1959 werden zij beroepsmuzikant. Het viertal trad regelmatig op... in de revue van Snip en Snap. En het nummer Dans nog eenmaal met mij... werd in 1961 een grote hit. Die heb ik niet voor u, maar ik heb wel die andere. De Furayos met Ik zie je elke morgen, elke middag en elke avond. Luistert u maar. zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wauw! Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, wil ik daar bij je zijn? Dan waren alle dagen vol zon en zonneschijn. De vogels zouden zingen en iedereen was blij en alle mooie dingen.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 Zie elke middag, zie elk avond weer.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 En dat liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar uit Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelaar. Grens overbracht. Klein was het smokkeloor, en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Een jonge blond. Kom de mis deed trouw zijn plicht als mens Straks trouwde hij met Annelies De liefste van de grens Toch was er nog een groot bezwaar Hij heeft het nooit ontkend Haar vader stond al jarenlang Als smokkelaar bekend Hij was een smokkelaar die diep in de nacht Steeds weer zijn smokkel waar De grens overbracht Klein was het smokkel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 Steeds weer zijn smokkel waar de grens overbracht klein was het smokkelo en rood het gevaar. Zo is het leven van een smokkel. Heb het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graag vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar trekt zijn dedelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey.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 Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk We zingen dan met droefgelaten en we gaan nog niet naar huis Op onze weg terug klinkt het gezang niet vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van En mijn moeder is niet thuis Maar altijd zijn ledelijk snuit We gaan toch vanavond uit Hey, hey Het waren de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En daarvoor hoorden de twee jantjes met de Smokkelaar. CfM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Nog een klein kwartiertje. Lema Mooi, oude hits uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Onderweg zometeen, Truus Koopmans en Dick Doorn. Ook Trajan Dops komt eraan, maar is die jonker en de joffers. De twintig kleine vingertjes. Twintig kleine vingers. Wat zijn ze klein en twintig kindjes dat moet een veeling zijn. Heeft een licht een wipneus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op ma. Pa, pa, pa, pa, da, pa, pa, pa, pa. Bij het de wit belde midden in de nacht de brave pa. En wat hij bracht werd al verwacht, de wieg stond dus af. Had zo wel geschapen was Twintig kleine vingers. Oh wat zijn ze klein En twintig teentjes Dat moet een veling zijn In hieft dip een dipneus Daarom lijkt ze precies op ma En die andere schat, die andere schat Die lijkt precies op pa mama is de hele dag in touw, want baby's eisen tijd. Maar ook papa is aan zijn kroost veel vrije uurtjes kwijt. Dan maakt hij warme bakjes klaar en spoelt die luiers schoon. Van vrouwtje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als loo. Hm? Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig pintjes, dat moet een tweeling zijn. Dus daarom lijkt ze precies op ma En die andere schat, die andere schat Die lijkt precies op pa Pa, pa, pa, pa, pa, pa pa, pa, pa, Een tweeling is leuk, maar het brengt ook heel wat zorg Daar sta je van versteld Het is dubbel dit en dubbel dat En dat kost heel veel geld Als maatje daar soms over spreekt Zeg pa, je beste meid we hebben immers van die twee ook dubbel aardigheid. Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig kindjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een wipneus, daarom lijkt ze precies op maan. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa, Nachten Niet zo best. Jij bent nog steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. Bloem, bloem, bloem. Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar nou mij. Het is haast een liedje zonder woorden: bloem, bloem, en mijn haar op woorden Want Ik ben nu al een poos van verliefdheid sprakeloos. Tja, wat kun je ook verwachten. Ik slaap als hele nachten, niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans. Orkest, bloem, bloem, net als de gitaar.